De Peugeot 206 Plus is zo ongelooflijk voordelig. Als u de prijs hoort, bent u verkocht. Want hij is nu al verkrijgbaar vanaf 80 euro. He? 8000 euro. Wat krijgen we nou? 8400 euro. Jongens, dit is het voor Pipjo. 8480 euro. Ha. Ga snel naar uw dealer of kijk voor de voorwaarden op peugeot.nl. Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vroomans. Goedemorgen. Goedemorgen. Tweetalig is het hier en kouder dan in Hilversum. Je kan hier overal parkeren, gratis zelfs. En toch zitten we in Nederland, u begrijpt het al. We zitten in de provincie en niet zomaar ergens. We zijn in Friesland... Over anderhalve week zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten... en daarom zijn we, net als de vorige week, naar een provincie gegaan. Vandaag zitten we in het Dorpshuis in Raad aan de popper in de gemeente Boorsterhiem. Als ik het goed uitspreek, ik ben nog niet helemaal ingebeurd. Er is een kwartiertje rijden van Leeuwarden... en als je 130 rijdt, 14 minuten. Er wonen in deze provincie 640.000 mensen... en daarvan wonen er 640 hier in het Terp-dorp. En van die 640 zitten er gelukkig een heleboel hier. U zult ze vanmorgen op de achtergrond horen. Ze zijn hier naartoe gekomen naar het dorpshuis. Want nooit eerder waren provinciale statenverkiezingen zo spannend als nu. Het heeft uiteindelijk alles te maken natuurlijk met de Eerste Kamer... waar dit kabinet geen meerderheid heeft... die gekozen gaat worden door de statenleden. Het zijn dus verkiezingen met grote landelijke betekenis. En toch gaan wij het vandaag over provinciale kwesties hebben. En dat doen we met vier gasten. Bij ons aan tafel is Joop Atsma, staatssecretaris van Info... Infrastructuur en Milieu, Fries en lid van het CDA. Meneer Adsma, goedemorgen. Goedemorgen. Ook bij ons is Henk ten Hoeven, senator in de Eerste Kamer voor de onafhankelijke senaatsfractie. En hier vanwege zijn Frieske Nationale Partij. Goedemorgen, meneer ten Hoeven. Goedemorgen. Hans Konst is bij ons. Hij is gedeputeerde en lijsttrekker van de Partij van de Arbeid hier in Friesland. Goedemorgen, meneer ja, Konst. Bom. Kijk, meteen tweetalig. Ik zei het al, als u straks in het Fries gaat praten... dan heeft u op ons een voorsprong. Dus laten we toch even het Nederlands als uh, voertaal afspreken. Ja, laten we in ieder geval zorgen dat we elkaar verstaan. Laten we dat vooral doen. En Piet Adema zit bij ons aan tafel. Ook gedeputeerde lijsttrekker voor de ChristenUnie. Meneer Adema, goedemorgen. Omdat we elkaar verstaan, Goedemorgen. Dank. Ja, en zo is altijd beginnen we eerst even met uh, zaterdagkranten. Uh, maar misschien eerst even aan u, uh, meneer Atsma, uh, staatssecretaris van het CDA. Uh, uh, u krijgt heel veel stukken, een persoonlijke vraag even. U krijgt heel veel stukken elke dag mee naar huis. We hebben het hier over de kranten. Maar u heeft een, uh, een probleem met, met lezen en met kijken. Hoe doet u dat? Ja, ik heb uh, macula degeneratie. Dat is een ziekte in de ogen waardoor je de scherpte uh, min of meer kwijt bent. Dus details zie je heel erg moeilijk. Uh, ja, wat, ik dan, wat mijn antwoord daarop is geweest... is dat toch heel veel uh, met, met, met moderne communicatiemiddelen werken. Dus uh, uh, de computer vooral ook. Hè. Dus je kan uh, dingen vergroten, je kan dingen laten uitspreken. En ik, uh, ik heb ook op het ministerie aan de mensen gevraagd... zorgen ervoor dat ik in een wat groter lettertype de belangrijkste stukken krijg. En wat natuurlijk niet onbelangrijk is is dat je aan iedereen vraagt om van die enorme jukels van stukken... vooral compacte samenvattingen te maken, waarin alles staat. Yes. En dat zou eigenlijk heel Nederland moeten doen, want dat werkt echt geweldig. Uh, korte ja, samenvattingen ja, ja. van al die grote stukken en die lange stukken. Nou. Kijk, in Friesland hebben ze altijd al dat, dat, dat streven gehad van kort en bondig. Maar echt, ik kan het iedereen aanbevelen. En wat dat betreft heb ik een probleempje. Maar het is gelukkig een probleempje dat nu een meerwaarde blijkt te hebben. Het nadeel nou. tot een voordeel omgebogen. Nou, dat is leuk. Kort en bondig. Dus gewoon op het ene antwoord is ja en het andere antwoord is nee. <lacht> dus dat belooft uh, veel in, uh, in elk geval. Het is wel fijn dat u waarschijnlijk vaak wordt voorgelezen. Nou, nou de, de, als, u, als ik u vertel wanneer ik de stukken moet lezen... dan wil ik de mensen het niet aandoen om het mee voor te lezen. Want het is vaak altijd nachtwerk. De afgelopen weken ben ik geloof ik 40 uur in de kamer geweest. En dan uh, in de Tweede Kamer Ja, geweest, niet in uw eigen uh, kamer. Nee. Voor, voor debatten. En dat betekent dat je, dat je dus daarnaast... Uh, toch op de uh, tijdstippen dat anderen uh, meestal op bed liggen... nog stukken uh, moet nakijken voor de volgende dag. Je gaat van debat naar debat. Dat is buitengewoon boeiend en interessant. Vooral ook uitdagend. Maar ik wil het de het niet aandoen om mij dan uh, nog uh, te, te assisteren nee. bij de stukken. Goed, we uh, gaan het over de kranten hebben. Die kranten heeft u uh, wel kunnen inzien, u ook allemaal gelukkig. Uh, eerst maar eens eventjes uh, de opening van de Volkskrant van vandaag. waarin minister Kamp van sociale, uh, uh, sociale Zekerheid, wilde ik zeggen, maar van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aankondigt dat alle sociale wetten op de schop moeten. Hij zegt de hele sociale zekerheid moet op de schop, want door de vergrijzing dreigen ziektewet, werkloosheidswet, arbeidsongeschiktheid Wet, nabestaande wet, onbetaalbaar te worden. Uh, meneer Asma, eerst toch ook maar eventjes bij u. Dit is uh, een minister die dit zegt. M moeten wij dus ook zien dat dit een kabinetsbeleid is? Is dit een voornemen van het kabinet... om de hele sociale zekerheid op de schop te zetten? Nou, het kabinet heeft natuurlijk uh, via het regeerakkoord... al een aantal uh, afspraken gemaakt. Uh, bijvoorbeeld aan de onderkant van uh, de arbeidsmarkt hebben we gezegd... van ja, we moeten kijken naar uh, de positie van de WSW, van de Waarjong, en aan de bovenkant, als ik het zo mag zeggen hebben we afgesproken dat we kijken naar uh, de AOW-problematiek. Uh, ja, maar die dat zin... zijn niet de wetten die hij nee, hierin doet. In die zin, doet, in die zin, zin staan er al een, al een aantal belangrijke onderwerpen... die uh, de sociale wetgeving in algemene zin raken... op de agenda van de, van de Tweede Kamer en van het kabinet. Ja, en uh, ik, ik heb natuurlijk niet de details uh, van, van het artikel van uh, met Henk Kamp gelezen. Maar uh, dat er wat moet gebeuren, dat is helder. Maar dat betekent dus ook, dus als je meer gaat doen dan wat er in het regeerakkoord is vastgelegd... ja, dan zul je ook met de Kamer moeten gaan overleggen. Ja, en uh, we, weten, we weten natuurlijk dat, dat de, de meerderheden op een aantal terreinen uh, volstrekt uh, verschillend zijn. Denk, denk aan het ontslagrecht. Ja. Wat voor discussies we daar de afgelopen uh, jaren over hebben gevoerd. Ik weet niet of dat ook een onderwerp is wat... wat uh, uh, op, die, op die agenda komt te staan. Maar we weten dat het in de Kamer... buiten gewoon genuanceerd ligt. Dus het komt terug. Ja, het komt terug. Maar uh, het komt niet alleen terug. Het komt uh, nu op de agenda vlak voor uh, verkiezingen. Dus het wordt vanaf vandaag een groot onderwerp. Maar gewoon, u zit in dat kabinet. Er is net een regeerakkoord afgesproken. U zit er meer dan 100 dagen. Is het nu echt zo dat de ziektewet... de werkloosheidswet, de arbeidsongeschiktheidwet... de nabestaande wet al die wetten allemaal nu opeens de komende tijd toch meer worden aangepakt... dan dat wij als kiezer aanvankelijk dachten. Nou, ik denk dat alles toch langs uh, uh, de meetlat van het regeerakkoord uh, zal worden bekeken. En in die zin uh, zeg ik nog eens een keer dat het de Tweede Kamer is... die op dit punt natuurlijk voor een belangrijk deel ook de, de grenzen heeft gesteld. Dus is, heeft dus is dit eigenlijk gewoon verkiezingstaal? Nou, dat weet ik niet, want er zitten... Nou, als er zit, het niet er, in het kabinet besproken is... Nee, maar er, is, zit, dan nee, maar er is het... zitten natuurlijk elementen in waarvan iedereen op dit moment zegt... en ik heb dat ook al aangegeven net... Uh, uh, dat het goed is dat je daarover de discussie voert. De AOW komt binnenkort ook via de wetgeving terug... en dan uh, ben ik ervan overtuigd dat aanpalend aan dat onderwerp... meer, meer vraagstukken uh, op de agenda komen. En maar... ja, als Henk de agenda verbreedt, dat kun je als uh, bewindsman doen. En dan is vervolgens in, de, in het debat uh, met de Kamer... Om, om vast te stellen hoe ver die grenzen... Uh, uh, uh, kunnen worden verplaatst. Ja, gaan we, gaan we toch even, meneer Atzma, als ik u in de reden mag vallen... gaan we toch ook even de andere mensen aan tafel uh, bij betrekken. Want meneer Kons bijvoorbeeld, van de Partij van de Arbeid... Uh, uh, veroorzaakt de heer Kamp hiermee niet grote onrust bij mensen? Want je zet toch een hele sociale zekerheid... in feite, ook nog een keer vlak voor de verkiezingen... Uh, uh, trek je in twijfel. Ja, ik, ik kijk... Hoe, hoe, hoe kijkt u daarnaar, naar zo'n uitlating van de heer Kamp? Ik ben er eigenlijk wel blij mee... Want het laat zien dat het, het is niet alleen hier koud is. Maar het beleid waar dit kabinet wettelijk voor staat. is kil- en kaalsdag. Kijk, krimp is niet van vandaag of gisteren. Wij weten al heel nou, lang nou, hoe die het bevolking over krimp gaat krimp in, ontwikkelen. Krimp in, in het geld. Hè? Nou, het, nee, nee, nee, straks gaan we het nee, nee, nee, hebben over krimp nee, nee. In, de, in de regio. Nee, maar, maar wat ik, u nu bedoelt is. krimpbezuinigingen. Ik, ik heb in het stuk zien staan dat Henk Kamp zegt. Die bevolking gaat zo ontwikkelen. Hè. We krijgen minder jongeren, we krijgen minder mensen tussen de 40 en de 60... dat is de harde kern van de beroepsbevolking, en meer ouderen. De vergrijzing. En dus we dat. ontkomen wij er niet aan om die sociale zekerheid op de schop te nemen. Nou, dat verhaal heb ik van VVD-kant al veel vaker gehoord. Die sociale zekerheid, die moet uitgekleed worden, die moet op de schop. En daar neemt hij nu in dit artikel, Krimp, de bevolkingsontwikkeling, als hefboom voor... En dan denk ik, ja, voor deze verkiezing is het heel goed... dat mensen weten waar dit kabinet voor staat. En u en... zegt kaal. Dat is kaal en dat moet je twee maat meenemen. Ja, Piet Adema daarover, van de ChristenUnie. Hoe kijkt u naar zo'n uitlating van Henk Kamp? Ja, nou, ik, ik, ik heb daar eigenlijk twee dingen over. Uh, kijk, hij noemt inderdaad krimp als uitgangspunt. Uh, nou, dan uh, dat is dat het probleem. En laten we het daar anders over hebben. En als dan dit kabinet het gezinsbeleid... Op de schop neemt, heffingskorting op de schop neemt, het kindgebonden budget op de schop neemt, waardoor het ook veel trek, minder aantrekkelijk wordt om kinderen te krijgen. Euh, dan werkt het kabinet zelf de oorzaak in de hand. Dat is de ene kant. En je ziet bij dit kabinet dat een aantal punten toch ook op de samenleving worden afgewendeld. En dat zie ik hier ook weer gebeuren. Een aantal zaken die hier nu genoemd worden. Euh, het, het kan niet anders als je dit zo doorzet dat het op een samenleving wordt afgewend. En dan vraag ik me wel af, uh, meneer Kamp, u, u, u strooit het zo even in het rond, maar u geeft de echte oplossingen er niet bij. Hè? Hij zegt alleen maar, ja, we moeten het erover hebben. Maar ik zou wel eens willen weten uh, hoe hij dat dan ziet. Want anders zie ik echt dat het op de samenleving hier wordt afgewenteld. En dat vind ik een foute ontwikkeling, maar dat is wel een ontwikkeling wat we bij dit kabinet momenteel zien. Meneer Asma die noemde net ook al even de Wajong, de SW-bedrijven. Uh, uh, het lijkt er toch wel op uh, dat ook de kwetsbaren in de samenleving... toch wel uh, uh, de rekening gepresenteerd dat, dat krijgen. Dat maakt u nou, dat hier vanuit op. Ja. Meneer ten Hoeven nog even ten slot over, over de uitlating van Henk Kamp. De sociale zekerheid moet op de schop. Ja, de hele, de hele sociale zekerheid op de schop, dat is nogal wat natuurlijk. En wat dat inhoudelijk precies gaat betekenen... kun je op dit moment niet helemaal overzien. Hoe dat in de Kamers valt kun je ook niet helemaal overzien. In zijn algemeenheid heeft de minister wel gelijk als hij constateert dat er heel veel verandert op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat we in ieder geval verder zullen moeten... op de weg waar we natuurlijk al heel lang mee bezig zijn... zoveel mogelijk iedereen inschakelen. Daar ontkomen we niet aan. Als wij daar de sociale wetgeving nog meer op kunnen instellen... dan hoeft dat niet verkeerd te zijn. Want dat moet gebeuren. Ik zie daar eigenlijk maar één heel groot probleem... waar ik bang voor ben dat we daarmee blijven zitten. Uh, als de arbeidsmarkt krapper wordt krijgt iedereen een kans. Ook degenen die wat minder kunnen, moeten dan een kans kunnen krijgen. Alleen die, die grote categorie ouderen, die tot nu toe altijd erbuiten gebleven is... die geen kans heeft op de arbeidsmarkt tot nu toe... Ik vrees dat zelfs als de arbeidsmarkt zo krap wordt... dat wij daar een probleem houden. Mm. En daar dient dan in die herzieningen van sociale wetgeving... wel degelijk rekening mee gehouden te worden. Ja. Oké, okay, tenslotte maar... nog even, meneer Atma. Um, uh, er is toch uh, enige onrust die uh, hieruit de antwoorden uh, uitstraalt. Um, kunt u zich voorstellen dat uh, met name bij de PVV... toch uw partner om dit kabinet uh, te doen... Uh, te, uh, dit kabinet tot stand te hebben gebracht... Uh, die helemaal niks van uh, het aanpakken van ons slagrecht moeten hebben... de AOW uh, moet op 65 blijven, de WW moet blijven, zo die was... Uh, dat dat uh, een beetje een risicovolle opmerking van kamp is. Ja, maar tegelijkertijd uh, is de ondertoon natuurlijk wel... dat we kijkend naar de uh, wat langere termijn... dat we weten dat er in Nederland voldoende handen moeten zijn... om uh, ook nog die vraag naar werk uh, te kunnen beantwoorden. Er moeten voldoende mensen zijn die kunnen en willen werken. En dan kom je natuurlijk wel, uh, en uh, ten hoeve zegt dat terecht... Dan kom je natuurlijk wel op, op, op, op het geven van een antwoord op de vraag: waar vinden we die mensen? En dan uh, zegt, zegt een aantal partijen in de Tweede Kamer van nou: ze mogen overal vandaan komen behalve uit het buitenland. Ik heb dat de PVV ook horen zeggen. Dus ik denk dat op het moment dat je, dat je daar het juiste antwoord op geeft. voldoende mensen vinden die kunnen werken, ook mensen die willen werken natuurlijk. en iedere kans benutten. Ja, dan denk ik dat Kamp en de Tweede Kamer het ook nog wel eens kunnen worden. Ja. En dat, dat heeft het kabinet. De afgelopen jaren trouwens ook beoogd en wil dit kabinet ook. Iedereen nee. aan het werk voor zover dat kan. Bij mij, als ik het een beetje probeer te vertalen, terwijl het toch gewoon Nederlands was... dat de PVV op dit terrein ook een beetje zou moeten bijdragen. Nou ja, die, die wil ook dat... Probeer het dat we, eens, de, ja of nee? De PVV wil ook dat de economie draaiende blijft. En daar hebben we geen verschil van mening over. En daar zal iedereen alles voor uit de kast moeten halen. Maar houden. wat zei u nou op mijn vraag dat de PVV dus op dit terrein een beetje moet bijdraaien? Ja of nee? De PVV draagt ook bij. Ja, dat klopt. Nee, draait draait bij. bij. Draait ja. bij, wilden we graag horen. Althans, als dat nou. uw antwoord zou kunnen zijn. Het wordt nog een hele klus, die korte antwoorden. Maar goed, nou. goed, tot zover ons overzicht uit de ochtendkrant. Tros. Radio 1. 17 minuten over 11 ja, is precies. het. En u luistert naar Breed. Rechtstreeks vanuit het dorpshuis in het Friese dorp Raart. Tussen Leeuwarden en Sneek zitten we hier. En we hebben vier Friese politici aan tafel. ChristenUnie-lijsttrekker Piet Adema. PvdA-lijsttrekker Hans Konst. OSF-senator Henk ten Hoeven, Want provinciale statenleden kiezen in mei de Eerste Kamer. En CDA-staatssecretaris Joop Atsma. Want deze verkiezingen, mogen we toch wel zeggen... zijn natuurlijk ook een eerste test voor dit kabinet... Goed, we gaan het over de Friese identiteit hebben. Ja, meneer Ten Hoeven, uh, ja, u bent van de Friese Nationale Partij. Uh, wat maakt een Fries Fries dus anders dan een Nederlander? Uh, een Fries is niet zo heel veel anders dan een Nederlander. Laten we dat maar voorop stellen. Er is hier een eigen taal en die is uh, voor een heel groot deel toch bepalend voor de identiteit. Als die taal er niet was, dan denk ik dat Friese net als Groningers zich doorsneed Nederlanders zouden voelen. De taal is iets extra's, dat geeft je iets extra's. En dat maakt dat je je uh, niet als mens anders voelt, uh, maar wel als Nederlander... <laughs> net iets anders erin kunt staan. Ja, het is ook geregeld nu, hè, in de taalwet. Dat was een klein cadeautje, taalwet, denk ik, van het kabinet. Taalwet die in komt taalwet die komt nog, dus we moeten eerst nog maar eens goed kijken... wat er nou precies in komt. En, uh, ik denk dat er meer in moet dan wat minister Donner nu voorstelt. Want de taalwet God, is nog beperkt op de moment. Uh, u bent er nog niet tevreden mee. Het regelt wel de gelijkheid tussen het Nederlands en het Fries... maar nog onvoldoende? Nou, het u. regelt de gelijkheid tussen het Nederlands en het Fries op juridisch gebied. Eigenlijk was dat natuurlijk voor een heel groot deel ook al zo. Uh, wat het meest... Wat het meest nodig is op dit moment is dat de provincie ook de mogelijkheid krijgt om taal en cultuur echt te te, te regelen. Maar dat betekent allereerst natuurlijk dat je het onderwijs moet gebruiken. Ja, ja, er moet ook een Friese je... universiteit komen, begrijp ik. Hè? De, dat, uh, de, daar wordt hier in Friesland naar gestreefd. Maar wat ik nou bedoel is nog veel concreter. Als je wil dat het Fries hier in stand blijft. dan zul je net als in ieder land waar een taal gesproken wordt. zul je moeten zorgen dat mensen die taal ook leren. Ja, dus als dat is de je taak de... van het onderwijs. Ja, dus als je in een ander verband praten we wel eens over mensen die de taal niet spreken. en dan eigenlijk maar weg moeten gaan. Dus als je in Friesland wil wonen en je spreekt geen Fries, dan moet je maar ophoepelen. Nou, zo strak werkt dat hier niet. Uh, maar dat komt Friesland nog wel. Friesland, <laughs> no, no, oh. dat zie ik niet zo Friesland is erg open, altijd geweest. He. Naar buiten, Friesen gaan makkelijk ergens anders heen. Ze emigreren makkelijk naar Holland, maar ook naar Amerika. Maar we accepteren ook heel makkelijk mensen hier. Ja. Het is wel de bedoeling dat mensen die hier komen, dat die dan die identiteit uh, uh, respecteren. Ja, Piet Adema van de ChristenUnie daarover. U zat meteen enthousiast te knikken. Friese universiteit, die moet hier komen? Ja, maar dat roept een beetje beeld op dat het een universiteit is die over het Fries gaat. Uh, wij hebben een aantal prachtige thema's waar we hier in Friesland aan werken. Ik denk aan, aan watertechnologie, ik denk aan meertaligheid. Dan heb je het wel over Fries. Ik denk aan de agribusiness waar we hier heel druk mee bezig zijn... Friesland is natuurlijk een uitstekende provincie op het gebied van recreatie en toerisme. Nou, op die thema's willen wij universitair onderwijs uh, gaan uh, vestigen hier in Friesland. En dat besluit is genomen, dus dat gaat er ook komen. En inderdaad, Friesland is een gastvrij land. Het is echt niet zo. Dat, dat, dat beeld, uh, ik, van mensen die hier in Friesland komen wonen, die bevestigen dat ook. Uh, het is niet zo dat Friesland een gesloten provincie is. Uh, Friesland is juist heel gastvrij. Waar het om gaat bij de Friese taal is dat wij eigenlijk vinden, kijk, tot nu toe, uh, is de verantwoordelijkheid voor de Friese taal ligt in Den Haag? En wij zouden als provinciegraad de bevoegdheid over de Friese taal wel hebben. Ik denk dat het ook heel logisch is. Wij staan dicht op die Friese gemeenschap, want dat is ook Friesland. Wij staan dicht bij de Friese gemeenschap, weten wat die speelt. En uh, als we nou met het Rijk de afspraak kunnen maken... dat we zowel taal, uh, de bevoegdheid over de taal... als ook het geld wat ermee gemoeid is hier naartoe kunnen krijgen... Ja. dan kunnen we het hier zelf regelen en dan is het Fries denk ik het beste geborgd. En met, met de bevoegdheid over die taal betekent uh, dat u wil kunnen bepalen... dat er in het Fries wordt lesgegeven dat, de Fries, dat het Fries als taal uh, gewaarborgd is? Er wordt ook al Fries gegeven op dit moment. Tuurlijk. Maar uh, laten wij hem als provincie... Ja, kijk, uh, de, de controle daarop die vindt weer vanuit Den Haag plaats. Ja. En waarom zouden wij dat als provincie zelf niet kunnen doen? Wij kennen als geen ander die Friese eigenheid. Want het is niet alleen taal, het is cultuur en de Friese eigenheid. kennen wij als geen ander. Op die manier kunnen we dat als provincie ook volgens mij het beste borgen. Ja, er zit Er zit ook een heel principieel punt hoefen. in. Mag ik nog mag ik ik in, in Europa wordt er heel erg strak de hand aangehouden... dat juist punten als cultuur en taal dat die bij de, bij de lidstaten moeten blijven. Dat kun je niet aan een hoger orgaan overlaten. Want de taal, dat is het eigene. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Dat werkt hier natuurlijk ook zo. De taal is van Friesland. Daar moeten wij ook zelf verantwoordelijk voor wezen. Dat kun je niet zomaar overdragen aan iemand anders. Die zal die verantwoordelijkheid ook nooit voldoende voelen. Meneer, meneer Asma, zou u uh, tijdens kabinetsberaad het liefst in het Fries uh, spreken? Nee. Nee, dat lijkt me niet verstandig. Uh, want het is vooral niet handig dat niet iedereen kan volgen wat je zegt. Oh, nou in het Nederlands ja, is het soms ook een klus hoor. Maar alleen, goed, alleen collega Halber Zijlstra yes. zal uh, mij dan van repliek ja. kunnen dienen. Nou is dat wel handig, dat, dat niet iedereen dan weet wat je zegt. Dus je, hebt ook geen, je krijgt ook geen weerwoord. Maar ik denk niet dat dat verstandig is. Maar het is wel dat belangrijk, dat het, het is wel belangrijk kijk, dat het er is. Ja, het is zeker belangrijk. Maar kijk, ik hecht enorm aan de Friese talen en cultuur. Maar ik, ik ben ook zeer onder indruk wat, wat er in Zuid-Limburg gebeurt. Als het gaat om het Limburg, zo in Brabant. Maar u heeft... Dus Wel, ik, dus... In de tijd dat u in de Kamer kwam, heeft u uw eet ook afgelegd in het Vries, hè? Ja, ik, d ik geloof Dat zelf... was voor u belangrijk. Ja, ik geloof dat ik zelf de eerste was. Ik kwam uit provinciale staten. En in Friesland is het heel, gebruik, heel erg gebruikelijk dat iedereen die raadslid is of die in, in, de, in de Staten actief is... dat hij de eet in het Fries aflegt, althans als je dat wilt. Nou, ik denk dat gemiddeld drie kwart van de mensen hier, eh, bestuurders, lokaal, regionaal, de eet in het Fries aflegt. En toen ik eh, Kamerlid werd in 1998 heb ik ook gevraagd of ik de eet in het Fries kon afleggen. Dat, was, dat gaf natuurlijk even hier en daar een, een, een, een, een vreemde gelaatsuitdrukking... Maar ik heb gezegd van, uh, uh, maak je geen zorgen, ik zal zorgen voor een bijpassende vertaling. <lacht> en uh, toen was ik me meteen gerustgesteld. En uh, tegelijkertijd, als je goed luistert, dan versta je ook de eet in het Fries. Natuurlijk. Als... Hollander, ja, heel goed. We weten ook allemaal wat u daarmee heeft willen ja hoor, zeggen. En dat heb die, ik tot die, op de dag van vandaag gedaan en ik ben er ook trots op dat je dat in het Fries kunt doen. En ja. er is ook helemaal niks op tegen. Die taal is dus een heel belangrijk uh, uh, uitingsmiddel ook van de Friese cultuur. En het, het, het samenhouden van de Friese cultuur. Nou wil Friesland hebben we begrepen ook culturele hoofdstad worden in 2018. Dat wordt nog wel een hele klus meneer Konst. Nou, Partij van de Arbeid? Ik denk, als, als één provincie dat kan, dan is Friesland het wel. En, maar het bijzondere wat wij willen is dat... Maar kost ontzettend veel geld. Dat, dat vraagt om een grote investering in ja, de cultuur dat bedoel ik. van Friesland. En dat betekent dat wij, eh, rijk, worden van, dat wij rijk gaan worden van culturele worden. Dus, dus... Wat was dat? We zijn uh, hoofdstad, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Kijk... Uh, het bijzondere, wat we, we willen allereerst kandidaat worden, maar we willen dat niet als Leeuwarden of Sneek of Raad voor, voor mijn part, maar als hele provincie. Wij willen deze provincie een podium geven in de wereld, in Europa. En het geld dat wat dat kost, is gewoon investeren in de cultuur in Friesland. En dat en, komt er ook wel weer uit, denkt u? Oh ja, daar hebben heel veel Vriezen gewoon plukken daar de vruchten van. Daar ben ik van overtuigd. Meneer Tenhoeven, ik kan me voorstellen dat hier uh, wordt zo'n pleidooi gedaan voor de eigen culturele identiteit en in het bijzonder. Uh... De taal, uh, dat een discussie over het opheffen van de provincies of ook het samenvoegen daarvan, hè, wat ook door sommigen wordt voorgesteld, bij u een, een onderwerp uh, is wat u doet griezelen? De, de, een taboe-onderwerp, inderdaad. Taboe Sorry, okay. Die leggen wij graag op tafel. Dat geldt ja. niet alleen hier aan tafel. Ja, ik denk dat. Adema, uh, er is, is maar één stemming. partij uh, in, in, in, in Noord-Nederland die uh, meedoet aan de provinciale statenverkiezingen, die Friesland die, uh, echt wil opheffen, dat is de Partij van het Noorden. En alle andere Friese partijen die hier meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen, die gaan echt voor een zelfstandig Friesland met die eigenheid. Uh, en ik, ik, dat begrijpen we hier ook allemaal. En overigens is ook uit onderzoek gebleken dat juist de Friese... en dat is van de week door Binnenlands Bestuur onderzoek nee. gedaan... dat juist de Friese... Het meest gaan voor de eigenheid en de eigen provincie. En ja. dat is heel positief. natuurlijk. Het wordt ook heel breed gedragen in de Friese samenleving. Ja, meneer Alsmeij is dat voor u als, als, als CDA ook een breekpunt in een kabinet. Never nooit die provincie samenvoegen. Moet blijven zo het is en was. Ja, we hebben daar ook in de verkiezingscampagne echt een sterk punt van gemaakt. De afgelopen jaren, vorig jaar in de landelijke campagne en nu weer. Uh, de provincies zijn een zelfstandige bestuurslaag en die moet je koesteren. En uh, je moet alleen zorgen dat je de, de juiste taken bij de juiste bestuurslaag neerlegt. Maar ik, ik piek er niet over om uh, te, te zeggen dat een provincie als Friesland of, of Limburg of Zeeland zou kunnen worden opgeheven. Nou ja, volstrekt... opheffen. Je zou ook kunnen denken aan een soort fusie. Er is, er is een pleidooi ja, gedaan door hoogleraar Axel. samenvoegen op heffen. Ja, ik heb het, ik heb het ik heb Friesland, het kop van Noord-Holland, ja. delen van Flevoland. Maak ja. daar één provincie ja. van. Dan heb je een veel sterkere slagkracht ja, het gebied. Kijk... De kracht van een provincie wordt natuurlijk vooral bepaald door uh, het antwoord op de vraag... hoezeer de mensen zich als een samenbindend geheel beschouwen. En nou, maar dat je wat... groeit wel. Ja, dat maar als je wel. wat professor Elzinga heeft gedaan... zegt van nou, uh, we pakken de kop van Noord-Holland, West-Friesland... En we pakken een deel van Flevoland en nog een, nog, een, nog een groot deel van Groningen bij elkaar. En dat is Groot-Friesland. Ik geloof niet dat daar één identiteit zit die de mensen ook samenbindt. Dus ik ben er absoluut op tegen. Ik vind okay. het ook een non-discussie overigens. Oké, okay, nou, toen we begrijp wel. Iedereen hier aan tafel, geloof ja. ik. Dus nou, dus. nou ja, ik, ik, ik, ik, ik wil er nog wat aan toevoegen. In de zaal ook. Vast. We hadden net een discussie over de Friese taal. nu willen we graag dat de bevoegdheid naar Friesland komt. Die gaan we toch niet weer bij uh, Groningen neerleggen. Ik, kan me niet, ik, ik moet er niet aan denken dat straks vanuit Groningen. Uh, de bevoegdheid uh, wordt geregeld van op de Friese taal, hier in Friesland. Uh, nergens van nodig. Nee, oké. Okay, begrijp, dit is een, een sensitief uh, en misschien wel delicaat onderwerp. Maar dan toch, u wil in Friesland uh, de Friese dienst uitmaken. En misschien wel meer dan alleen dat. Uh, is Den Haag eigenlijk een, uh, een, een lastpak uh, voor u? Hoe is die relatie, meneer Tenhoeven? U zit in dat Haagse, in de Eerste Kamer. Bemoeit haar Haag zich uh, te veel met Friesland of misschien wel te weinig? Ja, in bepaalde dingen te veel, in bepaalde te weinig, denk ik. Ja, ja. Een last, kijk, een lastpak is het natuurlijk in die zin niet. We hebben, we hebben een nationale overheid nodig en daar gebeurt een hele hoop. En daar moet ook een hele hoop gebeuren. Net zoals er in Brussel een hele hoop moet gebeuren. Maar er is ook een hele hoop wat in de provincie kan gebeuren. En we, we, we hadden het net over de, over de identiteit van Friesland. Dat is niet alleen bij Friesland, maar bij een hele hoop provincies... is dat natuurlijk een sterk argument om te zeggen... de provincie is een goed gelegitimeerde bestuurslaag. In, in de Randstad ligt dat natuurlijk wat anders. Maar in een aantal Randprovincies is juist de provincie identiteit bepalend... De mensen ontlenen hun gevoel van wat ze zijn aan de provincie waar je... je bent Fries, je bent Zeeland, je bent Limburger. Dat betekent dat de provincie bij uitstek gelegitimeerd is... om daar belangrijke taken neer te leggen. De provincie kan dat doen ten opzichte van zijn inwoners. Dat ziet Den Haag te weinig. En als Den Haag al decentraliseert... hebben ze altijd nog weer de neiging om toch de touwtjes in handen te nemen... als het erop aankomt. Daar zou wat aan moeten gebeuren. Dit kabinet wil daar wat aan doen, maar moet nog zien hoe het uitgewerkt wordt. Oké, okay, laten we een paar provinciale... Thema's bij de kop gaan pakken. Inmiddels is het bijna half twaalf. U luistert naar Troskamerbreed. We komen rechtstreeks vanuit het dorpshuis in Raart en we hebben aan tafel Hans Konst van de Partij van de Arbeid, Piet Adema van de ChristenUnie, Henk ten Hoeven... van de onafhankelijke fractie in de Eerste Kamer, maar vooral van de Friese Nationale Partij en Joop Adsma, staatssecretaris in dit kabinet en lid van het CDA. Krimp. We hebben het net al eventjes genoemd. Het is een heel belangrijk uh, thema. Krimp is. Uh, Friesland is ook een krimpregio. Mensen trekken hieruit. Weg. Ja, om het maar eventjes uh, plat te zeggen, wat hebben ze hier ook nog te zoeken, meneer Konst? Nou, oh, ik moet het even corrigeren. Het is geen krimpregio omdat mensen hier wegtrekken. Het is een krimpregio omdat er in, in de loop van tientallen jaren minder kinderen worden geboren dan dat er. Uh, uh, uh, nou, aantal inwoners, het, het, het aantal uh, inwoners neemt heel geleidelijk ja. af. Maar en wij zien, wij zien pas een afname van de, voor de hele provincie in 2025, 2030. Ja, maar goed, uh, het is wel zo natuurlijk dat veel jongere mensen... Uh, bijvoorbeeld gaan studeren in Amsterdam ja. of, of in Groningen... en ja. dan toch wegtrekken uit Friesland. Want ze komen niet echt meer gauw terug. Nou, dan komen er ook heel veel terug. En, dat, ja, u, u en, en hoopt onze, daar ook heel erg je, op. Nee, maar het is ook zo. En onze uitdaging is om te zorgen dat er dat voor, vooral jonge mensen hier, hier toekomst hebben. En Krimp, Krimp is, uh, is hier iets heel anders dan, dan in Groningen of, of in Zeeland. Krimp, Dit dorp, Raad, heeft 650 inwoners. Oh, is... Aan het begin van de uitzending waren het 640. Dat gaat Dat ligt er ook maar net aan... Hoe... Even niet opgelet, ja. <lacht> ...waar je het boot neerzet. Ja. Hier is een school met 84 leerlingen. En dat is ongelooflijk essentieel, dat, dat, dat zo'n dorp voorzieningen heeft... dat het aantrekkelijk is uh, voor mensen om te wonen. En u bent raad binnengekomen, het is een plaatje van het dorp. Dus, dus, en de afstanden naar Leeuwarden, Sneek, uh, uh, Drachten, Heerenveen... zijn uh, relatief klein. Je kunt hier inderdaad overal gratis parkeren... En dat betekent dat, dat, dat moet je mensen ook onder de ogen brengen. Friesland heeft ruimte, Friesland heeft mogelijkheden en dat is het middel tegen krimp. Ja, meneer Adema van de ChristenUnie, uh, hoe dan ook, uh, hoe je krimp ook definieert, het is een, uh, een onderwerp ook in de verkiezingscampagne. Uh, hoe, hoe daar iets tegen te doen. U had daar trouwens ook al een oplossing voor, hè? daar iets tegen te doen, tegen Krim. Nou, uh, ik denk dat het een pakket van oplossingen uh, moet zijn. Dat geeft Hans Kons ook een beetje aan. Maar uh, het, het, de, de kern van het probleem zit er natuurlijk in dat die jongeren weggaan. Uh, en Hans Kons heeft ook gelijk, ze komen vaak weer terug uh, als ze 50 jaar zijn. Want het was toch zo mooi in Friesland. De nou, die Frieske universiteit bijvoorbeeld, die willen op een aantal thema's die goed aansluiten bij de ontwikkelingen in de Frieske economie... willen we hoger opgeleiden creëren, zodat ze hier ook straks een baan kunnen vinden. Um, uh, en ik denk dat we nu echt eens moeten investeren, daar wordt er jaren over gepraat... in een betere aansluiting van het beroepsonderwijs en het hbo-onderwijs. Um, wij moeten proberen om die hbo's aan Friesland te boeien en te binden... maar we moeten er ook zorgen dat banen die er ook zijn, bijvoorbeeld op het gebied van hbo-onderwijs... dat die ook ingevuld kunnen worden, uh, hbo-banen. Ik zie dat daar de aansluiting nog steeds een, een groot gat vertoont. En dan moeten we echt investeren met elkaar. Ja, Joop Atsma? Nou ja, kijk. Dat begint natuurlijk wel met de provinciale verantwoordelijkheid. Dus terecht wordt door de, door de beide lijsttrekkers gezegd... we moeten dan in de eerste plaats zorgen dat er werk is. Ik, ik ben blij met het plan van een andere lijsttrekker... de Friesland, Sjoerd Galema van het CDA... die heeft gezegd voor Noordoost-Friesland... gaan we gewoon een een groot plan opzetten... waarbij je dus zorgt voor structurele nieuwe werkgelegenheid en banen. Dat is één. Maar vergeet niet dat in Friesland met heel veel kleine kernen... honderden kernen natuurlijk... Uh, Allereerst de vraag moet, moet, moet worden gesteld... waarom willen mensen in een kleine kern wonen? Dan denk ik dat toch één van de eerste zaken is... dat je moet zorgen dat er een school staat. We hebben het net al even over het onderwijs in het algemeen gehad. Een kleine school overeind houden in een klein dorp... in een kleine kerk, dat is waar het om gaat. En in die zin ben ik wel blij met het initiatief van uh, minister Maria van Bijsterveld... die vorige week heeft aangegeven dat die opheffingsnorm uh, gaat aangepast worden. En dat heeft ze niet toevallig ja, in Friesland gaat... gezegd. Dus als een schooltje Precies. minder dan 23 leerlingen heeft... wil dat niet zeggen dat de deuren dicht moeten. Ja, en wij... Ik denk dat dat een redding kan zijn ja, voor heel ligt... de kleine dorpen. Waar ligt de grens dan bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, op dit moment is de ondergrens 23 leerlingen. Minder dan 23 leerlingen betekent in de ogen van de wet geen perspectief, dus sluiten. Wat Van Wijsterveld heeft gezegd... en dat staat op zich ook aan op datgene wat de beide gedeputeerden hier naar voren brengen... als de perspectief is op groei voor de langere termijn... dan vinden wij dat die schooltjes open moeten kunnen blijven. Nou, dat was de afgelopen jaren onbespreekbaar... en ik ben blij dat dat uh, nu uh, echt handen en voeten krijgt via nieuwe wetgeving. En, uh, een school... Is de drijvende kracht voor de leefbaarheid in het dorp. Ja. En dat is hier in dit dorp, Raad zo. Maar Raad is dan nog een van de, van de dorpen met een relatief grotere school. Maar er zijn tientallen dorpen in Friesland. heb je nog veel kleinere scholen. En, ja, en die mensen maken zich terecht zorgen. Ja, dat... zonder, school, zonder school is er geen levensvatbaarheid dus in het ook een, dorp. Dus ook een school met tien kinderen, dat moet ook. Nee, uh... ja, maar de, onder, de ondergrens is nu 23. En op het moment dat je dus onder die grens zakt van 23. is meteen einde oefening. En wat er nu is gezegd, als het perspectief is, dat ook al zit je er tijdelijk onder, 16, 17, dan kun je daarna weer groeien. Dan ja. blijft die school gewoon gaande. Maar, maar, maar u weet dat dat niet waar is, meneer Asper. Er nou, zijn, we hebben de er oh, zijn de de dorpen de in Friesland worden. die geen school hebben. En die ja. ongelooflijk vitaal zijn. Er zijn de, de, er, ik ken dorpen waar de laatste ja. school in 1930 is gesloten. En wat, ja. oh, dus de kinderen hebben altijd geen onderwijs meer gehad? Nee nee nee, nee, oh. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Hier komen kinderen uit Poppenwier. Poppenwier is het ja. duurdorp aan die kant. En, en Poppenwiel is een prachtig dorp. Hm. Daar niet van, maar de kinderen gaan hier op school. Maar Het gaat erom: wat maar, wat zijn die voorzieningen. Dat je niet kunt zeggen: zonder school geen dorp waar het om gaat, is dat voorzieningen in de buurt zijn... bereikbaar zijn en dat je compleet pakket... voor al, alle inwoners op hebben, afstand kunt bieden. Ja, zonder, zonder een school is toch een van de eerste uh, zaken... waar mensen naar kijken als ze zich in een dorp gaan vestigen. Als er geen school is voor kinderen die er zijn... of voor kinderen die in een aantal zijn... Dan, dan is dat vaak een, een sta in de weg okay. van mensen om zich ergens te gaan okay. vestigen. Piet Adema het, van de ChristenUnie wil even reageren. Dat, ja, ik, ik, ik denk dat we slagstmaat ook een klein beetje af moeten van dat getalsmatige. Het gaat erom, kunnen wij ook op kleine scholen die kwaliteit bieden die de leerling verdient. En als dat goed is, er zijn heel veel goede kleine scholen... die van de onderwijsinspectie een team krijgen. Waarom zou je die scholen op basis van getalsmatigheid moeten sluiten? Dat is de ene kant en de andere kant. En daar zit nog veel meer. Denk ik ook dat Hans die, die snijdt er ook al aan... Hoe zorgen we ervoor dat het platteland goed bereikbaar blijft? Goede OV-voorzieningen. Zorgen we ervoor dat voorzieningen vervoer, die ja. op grotere afstand komen te, te liggen... dat kan bijna niet anders, dat die toch goed bereikbaar zijn. En ik vind dat ook het kabinet uh, in de verdeling van geld... voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, want dat krijgen we van het Rijk... meer rekening moet houden met krimpregio's... zodat we ook daar het openbaar vervoer beter in de benen kunnen houden. Uh, in de benen kunnen houden. Want daar heb ik echt een hele grote zorg voor de toekomst. Ja, ja maar die, die zorg, zorg wat breed gedeeld natuurlijk. Ja. En tegelijkertijd... Ja is het ook goed om even te benadrukken dat als je kijkt naar wat dit kabinet heeft gedaan... er moet 18 miljard worden bezuinigd. Maar we hebben vervolgens wel gezegd, de ruim 2 miljard die aan Noord-Nederland is toegezegd... met name voor die infrastructurele projecten, ook voor het openbaar vervoer, die houden we recht overeind. En ik vind dat dat ook wel eens gezegd mag worden, dat het Noorden in die zin absoluut niet te klagen heeft. Ja, maar ondertussen, niet, niet, niet, ondertussen, ondertussen over. Een school, school blijft heel belangrijk. De blijft Nationale maar er zit natuurlijk een ondergrens aan. Als het te ver naar beneden gaat, dan is het niet meer mogelijk om die in stand te houden. Uh, een dorp... Uh, de krimp houden wij niet helemaal tegen. Maar een dorp, het platteland, blijft natuurlijk zijn functie houden. Ten opzichte van de mensen die daar van zijn geworteld zijn... blijft dat een belangrijk punt. En ook voor anderen die... De rust, de natuur, stilte, zoeken, zou dat een heel aantrekkelijk punt kunnen wezen. Maar dat betekent wel dat je de eerste gevolgen van de krim moet zien tegen te gaan. Die gevolgen kunnen heel makkelijk zijn dat een dorp gaat verloederen. Daar moet dus wat aan gebeuren. Daar... Uh, is de overheid voor verantwoordelijk. Want het, het lukt niet om dat door de privésector helemaal op te laten nemen. Dat en als betekent... u zegt de overheid, bedoelt u dan daarmee de provinciale overheid? Is da dit een provincietaal? Daarmee, daarmee bedoel ik allereerst de gemeentelijke overheid. Want die moet werken aan hoe het dorp, het platteland eruit ziet. Dat is ook de provinciale overheid die een, hele, uh, die een hele dikke vinger in de pap heeft... waar het gaat om de ruimtelijke indeling van de provincie. Maar het gaat uiteindelijk, denk ik, ook om de rijksoverheid. Dit betekent toch dat in deze krimpregio's geld nodig is... om dat tegenwicht te kunnen bieden. Tot nu toe was het altijd zo dat uitbreiding de gemeente een geld opleverde. Dat slaat nu om in zijn tegendeel. Het gaat geld kosten om de krimp van het dorp goed te kunnen begeleiden. Daar zal het Rijk wat aan moeten doen. De, de, de vertegenwoordiger van de, van de FNP in de Staten heeft van de week... op zichzelf een aardig idee gelanceerd. Die zei, proberen de krimpregio's de, de OZB af te schaffen. Ja! ja, ja, ja. ja. Ik wil reageren. Ah, dat, dat, is, daar, daar, is, daar, daar, daar zitten veel haatpunten in ogen. Interessant idee. Hoor. Waarom alleen in Friesland eigenlijk? N in krimpregio's. In, <laughs> in krimpregio's. Krim Krim oh, Krim nee, die zijn ja. we er weer. Nee, maar dat, ja. Ik vind nee, nee, het vindt dat, een interessant dan, idee. Maar Piet Adema van de ChristenUnie denkt daar heel anders over. Ja, ja. Kijk, u, noemt, u noemt terecht dat, je, dat kleine dorpen dat die verpauperen. Die, daar, daar, daar staan leegstaande panden, die verkrotten. En het allerlaatste wat je moet doen is ook nog eens een keer van die panden de OZB afhalen. Zodat er helemaal geen financiële prikkel meer is om eens een keer wat met die panden te gaan doen. Zorg ervoor dat dan, je... Dan, dan woon je toch goedkoper? Nee maar, nee, maar als, nee, maar het probleem is dat panden leeg komen staan. Je hebt rotte kiezen in, uh, in dorpen. Die rotte kiezen blijven maar bestaan. Mensen die hebben echt uh, uh, eigenaren van panden die wonen op grote afstand. Het pand staat er maar... Uh, en op het moment dat je de OZB daar ook nog eens een keer af gaat halen, dan wordt het nog goedkoper het, om het pand maar te laten staan. Okay. En dan moet hij juist de andere kant op. Okay. Dat dat is, Henk Tenhoeve gaat daar nog even op reageren, want het is een plan van zijn een, fractie. Dat is zijn effecten en daar zou je inderdaad. Daar je dat. <lacht> dat zou je dat. Maar de andere kant is dat door de OZB eraf te halen, je voor, het voor mensen aantrekkelijker maakt in een dorp te gaan wonen, het makkelijker maakt voor mensen om hun woningen wel op te knappen. En waar dat, waar dat niet meer lukt, ja, daar komt die functie van de overheid weer in zich. Ja, ook, de gemeente ja. zou moeten zorgen dat het dorp niet verandert ja Waar dat ja. dreigt te gebeuren, moet de gemeente daar ingrijpen. Ja, ja, okay. Laten dus, ja. we, ja. we dan wel vaststellen dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is ja. om de leefbaarheid overeind te houden. Maar het begint ook met het dorp zelf. Als je kijkt hier, waar we nu zitten, in het dorpshuis, 30 vrijwilligers runnen dit, dit gebouw zes dagen in de week. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. En als, als, als je dit als voorbeeld stelt, dit soort activiteiten voor hoe het ook kan in veel kleiner kernen, dan denk ik dat we niet alleen naar de overheden moeten wijzen, maar dan moet je ook naar de dorpen zelf kijken, wat er wel kan. En we moeten niet niet alleen maar vooral somberen uh, over wat er vooral niet kan. Okay. En natuurlijk zijn er veel, veel meer mogelijkheden waar je naar zou kunnen kijken. Ja. Maar ik vind dat dat ook wel eens gezegd moet worden. Want het is hier gewoon fantastisch fantastische accommodatie dankzij vrijwilligers. Ja, zo is het. Nou, oké. Okay. Ja. Ja, daarmee heeft u het applaus op uw hand. Ja, Oké, okay, een ander onderwerp, water. Ja, water. Want Friesland is natuurlijk bij uitstek een provincie van water. En meneer Atsma is als staatssecretaris verantwoordelijk voor het water. U hier aan tafel, nou, ik zou zeggen, grijp uw kans. Wat wilt u dat de staatssecretaris op het gebied van water voor Friesland doet? Meneer Konst van de Partij van de Arbeid, laat ik als eerste u het woord geven. Wat ja. moet Atsma doen? Nou, wij zijn een ongelooflijk waterrijke provincie... en we zijn er ook, ook, ook dol op... Uh, maar... Het mag wel wat minder, of wat bedoelt u? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het, heeft, het, het kost ons voortdurend wel heel veel geld om, om te zorgen dat we, dat, dat we schoon water hebben en dat we veilig zijn. Dus dat het water achter de dijken blijft. Jazeker. Dat, ja. dat is, dat is, we zijn hier aan het eind van, van een van de oudste dijken van Friesland. Dit is 42 kilometer van hier naar, naar de Waddenzeekust. Je kunt er een marathon overlopen. dat gebeurt ook. Ja. En die is aangelegd in 1100, dus we zijn er al heel lang mee bezig. Kortom, die dijk, daar moet iets aan gebeuren. Nou, een hele ik. grote dijk waar wij nu echt iets mee willen doen, is de Afsluitdijk. Die is voor het grootste deel van ons, die moet opgeknapt worden. En da, daar zien wij kansen in. Daar zijn we al heel lang mee bezig met het Rijk. Met het gebeurt me niet. Wat er nu dreigt, is dat die dijk gewoon wordt opgehoogd. Nou, dat is op zich vrij logisch bij een ja, dijk. Ja. maar da daarmee is een kans verloren. Volgens maar mij maar weet... maakt, u, maakt u uw verhaal eens concreet? Wat wilt u? Wat B moet ATSMA doen? Wij, wij willen graag dat er, ook, dat er op de kop van de Afsluitdijk een duurzaamheidscentrum komt. Oh. Een duurzaamheidscentrum waarmee we in Friesland laten zien... dat hier ongelooflijke kansen zijn voor uh, duurzame energie. Dat we hier ook nieuwe dingen durven doen. Dat we hier goed zijn in watertechnologie... En wat wij niet kunnen gebruiken is dat bij de komende opwaardering van de Afsterdijk... want hij moet omhoog, hmm. daar een kale dijk komt te liggen. En daar kale... komen wij met de Atsma tegen. Okay, dus meneer... er moet meer gebeuren dan alleen het ophogen. Even, heel even voordat we naar meneer Atsma gaan, ook de anderen daarover. Henk ten Hoeven van de Friese Nationale Partij. Wat zou u willen van meneer Atsma dat hij zou doen op het gebied van het water in de provincie? Nou, wat meneer Asma daar speciaal zou moeten doen, dat weet ik zo niet onmiddellijk. Oh, maar we hij is wel natuurlijk... de staatssecretaris die erover ja, ja, gaat. Ja, ja, ja, ja, U ja. doet het gewoon zelf. Ja, nee, ik, kijk, ik sluit me verder aan bij wat, ja. uh, wat de gedeputeerden daarover zei. Er zijn een aantal projecten, daar zouden we het Rijk wel bij kunnen gebruiken... om daar geld in te zetten. Er zijn ook een aantal projecten die uh, hier in Leeuwarden makkelijk uitgewerkt kunnen worden. Want er is hier heel veel technologie aanwezig wat het water betreft. Daar zitten ook heel uh, kansrijke projecten bij... Om, om alternatieve energie op te wekken... waarbij het water wordt gebruikt. Als wij daar met z'n allen aan zouden kunnen werken... dat zou uh, een hele grote stap vooruit kunnen wezen. Oké, okay, meneer Adema, ook nog even voor de ja. inventarisatie. Ja. Water heb... omhoog of omlaag? Ik heb drie, drie punten. Uh, in onten, inderdaad, water omhoog of omlaag. Uh, er speelt een discussie over de pijlverhoging van het IJsselmeer... Zoals u weet hebben we prachtige stadjes, eh, ik noem Stavoren, Hinderlopen, Makum, aan het IJsselmeer liggen, Lemmer. Met een historische kader, een historisch ja. waterfront. Eh, op het moment dat we die eh, waterpijlen zo gaan verhogen. alleen maar omdat Almere moet groeien, en dat is nieuwbouw, dat is niet historisch. Dan zijn wij aan de verkeerde kant van het IJsselmeer er dingen ik aan het doen. Even, met heel veel mensen die niet hier wonen snappen het niet. Het, het, het waterpeil van het IJsselmeer omhoog, omdat Almere moet groeien. Wat, wat nou is, kijk, het is, het is zo dat... Uh, ja, de, uh, men wil met het pijlverhoging het IJsselmeer denk ik, twee dingen bereiken. Dat is dat het IJsselmeer uh, natuurlijk kan afstromen op, het, uh, op de Waddenzee. Zodat uh, dus je meneer manier het natuurlijk water kunt lozen ja, met ja. hoge pijl. En... Men wil het als zoetwaterbekken gebruiken, maar het Markermeer wordt daarvan uitgesloten. Terwijl, oh, ja. terwijl we daar met veel nieuwbouw uh, te ja, maken oh, hebben. En dat gaat dus om het dat om, moet er uh, heen. Om Almere. En wij hebben een historische waterfront die willen we graag beschermen, dat is één. Punt twee: inderdaad, energieopwekking. Uh, uh, Wetsers Instituut in Leeuwarden heeft uh, een systeem ontwikkeld om, tussen, om uit zout en zoet water. De, de begrenzen daarvan. Heel veel energie te gaan opwekken. Er liggen fantastische kansen op de, ja. de Afseldijk. En ik zou graag willen dat de staatssecretaris dat ook uh, met de ons ondersteunt. En het derde punt is... De binnenvaart, dus ook water. Uh, een hele duurzame manier van uh, transport. En we zijn al heel lang hier in het noorden met het Rijk bezig... om te kijken hoe we de waterwegen in Friesland op een goede manier... op het niveau wat ja, ja. tegenwoordig gewenst wordt door de water... Ja. Uh, door de binnenvaart, ja, ja. op dat niveau te 130 krijgen. kilometer voor de binnenvaart. Nee, geen 100, absoluut geen 130 <lacht> kilometer voor Nee, maar dat is een beetje lacherig. Maar nee. het, het is een hele duurzame vorm van transport. <lacht> het, een tiende van de energie die nodig is ten opzichte van asvervoer, hè, van vrachtwaren uh, daarvoor kan die binnenvaart uh, die goederen ja. vervoeren. Nou, volgens, nou mij, uh, grote kansen, denk ik. volgens mij heeft de staatssecretaris al een beetje meegeschreven. U krijgt een heel verlanglijstje mee. Ja. Uh, dat, u... Ik ben re... wel gewend van de Nee hoor dat ze altijd met verlanglijstjes komen. Ja, maar dus maar wat dat, dat betreft is even, geen verrassing. Nou? Reageert u eerst even op de opmerking... alleen een dijkverhoging is niet voldoende. U zou ja. de kans die er ligt in de verhoging van de afsluiddijk moeten grijpen... om daar ook iets anders mee te doen op het gebied van duurzame energie? Kijk, er is al... Gezegd, Nederland, Nederland is een land van dijken en duinen. En we worden van alle kanten, als we niet uitkijken, bedreigd door water. Water van de kant van de zee, water uit de rivieren. En dat betekent dus ook dat je in heel Nederland moet zorgen dat de dijken en je stelsel op orde is. Dat betekent dat er de komende jaren miljarden moeten worden geïnvesteerd in een uh, veiliger Nederland. Ik heb gezegd bij mijn aantreden, en ik herhaal het nog maar eens een keer... ik ga in de eerste plaats voor de veiligheid. Mensen moeten droge voeten kunnen houden. En dat betekent inderdaad dat de afsluitdijk, die moet hoger. Die is uit de berekening van een aantal jaren geleden... maar dat blijkt ook recent weer, niet hoog genoeg. Dus daarmee voor de lange termijn niet veilig genoeg. Dus daar zullen we in moeten investeren. En als je dat investeren in de afsluitdijk... op een slimme manier kunt combineren met andere functies... dan ben ik daar erg voor... Dat is, een, dat, dat is niet alleen een verantwoordelijkheid voor het Rijk... maar ook van uh, andere betrokkenen, van uh, provincies en van het bedrijfsleven. Want dan kun je inderdaad denken bij de Afsluitdijk... natuurlijk aan het benutten van zonne-energie, van veel windenergie. Maar wat mij betreft ook uh, van uh, blue, blauwe energie. Wat, wat het is het zout en het zoutwater, het, het, het, he, samen? Het, het, het, het, het topinstituut Wetsers uit Leeuwarden... waar overigens Maxime Verhagen komende maandag nog is... Ja. dat daar volop op inzet. Nou, Ik heb aangegeven dat die combinatie voor de Afsluitdijk dat natuurlijk het meest ideaal is, maar ik begin wel... Daar waar mijn eerste verantwoordelijkheid ligt, namelijk het veiliger maken van die dijk. Maar nou, heel even een reactie van meneer we, Konst daarop. Want daar want hebben we dat... 300 miljoen voor beschikbaar. Nou, en eh, als je van daaruit gaat doorredeneren... als nu 1 plus 1 3 zou kunnen zijn... ja, dan moet je dus met de provincies gaan praten. Maar, maar meneer Atsma, eh, toch even een reactie van Hans Konst daarop... van de Partij van de Arbeid. Ziet u hierin inderdaad de kans die u graag zou willen? Ik denk want Atsma zegt, het moet vooral om de veiligheid gaan. Althans, in eerste instantie. Oh, daar, daar zijn we het ongelooflijk over eens. Veiligheid staat bovenaan. Maar, nee, maar op het u wilt, u wil, te verbouwen... Uh... Maar u wil meer? Ja, wij willen meer. Wij ja, en willen, en dat wij zegt Atzma niet. niet. Hij zegt eigenlijk, tenminste zo vertaal ik het een beetje, ja. dat, uh, dat hij het graag zou willen, maar dat dat uh, eigenlijk niet kan wat er is. Nou, ik voor. heb gezegd, je moet, je als 1 en 1 3 kan zijn, dan moet je daar vooral uh, ja. Ja. gaan benutten. Nou, en nou ja, dat ja. gaat natuurlijk niet van Precies, vandaag. Precies, nee, nee, nee, 1 nee, is niet 3. Als, dus uh... als ik kijk wat alle plannen kosten voor de afsluitdijk, dan heb je het over meer dan een miljard. En op dit moment heb ik gezegd, in eerste plaats <laughs> de veiligheid, daar hebben we 300 miljoen voor. Daarna hebben we vooral. Een aantal belangrijke voorzieningen. De, de spuikapaciteit ja. hebben een paar honderd miljoen. En laten we dat combineren. Dan het punt van de heer uh, Adema. Ja, ik ben het met hem eens dat ik heb die plaatjes ook gezien dat door de uh, stijging van uh, het niveau van Cies. het water in het IJsselmeer de dijken enorm omhoog zouden moeten. Nou, ik betwijfel of de berekeningen die daarvoor zijn gemaakt, of die kloppen. En dat betekent dus ook dat ik grote twijfels heb... of de dijken rond het IJsselmeer wel anderhalf meter hoger zouden moeten okay, worden. Nou, gaat Want dat dus betekent niet dus inderdaad dat, oh. het beeld, dat het beeld wat, wat, wat Adama schetst... dat, dat niet dat, dat eeuwenlang ook karakteristiek is geweest... dat het ineens zou veranderen. Ja, Oké, okay. Piet Adema ik, dan je ik daarover dat in reactie. Ik denk dat dat niet uh, nodig is. Adema van de Christen. Maar, uh, even twee dingen. Het is wel frappant. Uh, het vorige kabinet sprak bij de, uh, de Afserdijk nog over 750 miljoen. Uh, dat is langzamerhand gedegenereerd uh, naar uh, 550 en de staatssecretaris spreekt nu nog over 300 miljoen. Ik denk dat je daar ineens meer de veiligheid niet op niveau kunt brengen. Nee, daar staat dus het niet over. Ik heb gezegd, uh, ik heb ge 300 plus 200 miljoen, dat is een half miljard. Oké. Okay. Okay. Dus, nee, dat, dat, uh, dan, dan zijn jullie op niveau. Maar ik ja. kijk eerst naar de veiligheid. Ja. En de vraag hoe het water ja, uit het IJsselmeer weg kan komen. Nou, zal duidelijk zijn, de veiligheid bij ons is uh, ook geen thema. Tuurlijk, dat moet altijd goed zijn. Um, maar meneer Adema, het om het even IJsmeer, te helpen. Uh, ja, als dat ja. water omhoog gaat, dan uh, verandert het beeld van die belangrijke dorpen niet. Want die dijken zijn uh, echt nog wel goed. Dat zegt nee, Asma. Uh, nee, wat meneer Asma zegt. Die, ja, we zitten steeds in een vertalingsprobleem. Me... Ja, maar... ja, <laughs> ja, ja, en volgens mij spreek ik niet eens Fries vandaag. Nee, uh, dus nee, dat, dat valt heel erg mee. Is uh, erger, uh, de... Maar wat meneer Asma eigenlijk volgens mij zegt, is: van, Ik vraag me nog af of die pijlverhoging van dat niveau noodzakelijk is. Kan ik met meneer Asman dan nu de afspraak maken dat op het moment dat het de wel noodzakelijk blijkt te zijn... dat we niet gaan voor de verhoging van de dijken rondom het IJsselmeer... maar dat wij bijvoorbeeld een uh, gemaal op de uh, dat we daar uh, Oké, okay, dat is een ruilhandel, Meneer Atsman, dat is een heel duidelijke Bedankt. vraag. Nee, de... De vraag is uh, nee, niet of je een gemaal zijn. moet bouwen uh, erbij. De vraag is of de berekeningen voor het IJsselmeer kloppen. De, oh. Waarop men zich tot nu toe heeft gebaseerd. En ik heb gezegd, daar heb ik inderdaad twijfels bij. En ik hecht ik heb veel meer aan een sterke en een robuuste afsluitdijk... dan uh, zomaar even op een uh, namiddag zeggen... dat er een meter of anderhalve meter op de dijken rond het IJsselmeer moet komen. Ja, betreft... En ik geloof niet dat dat nodig is. En als het gaat om gemalen, ja, dan zeg ik toch ook in de richting van de heer Komst... wat ik vooral niet wil, is nog meer... Water, het Noord-Nederland binnenhalen. Ja. En dat is een van de oude wensen van de Partij van Arbeid. En ik denk dat het goed is dat als je weet dat het geld krap is... en als je weet dat er veel weerstand tegen is... dat je dat soort ideeën maar laat varen. Dus geen gemaal? Geen gemaal. Versta ik nou, daaruit? Ja, ik wacht eraf, want het gaat mij dus om die pijlverhoging. Ja. Als die uh, noodzakelijk blijkt te zijn... dan hebben we die schade wel aan uh, de, ja, die, die cultuurpastorie het... van Friesland. En dan zou ik toch graag... We hebben we in gesprek gaan over het ja, maal, ja. In plaats nou, Oké, okay, we moeten eerst even zien hoe dat afloopt met het IJsselmeer. En dan zien we vanzelf wel wat er met die maar, dijken maar, gebeurt. Misschien dan Ten Hoeve nog tot slot daarover. Nou, van de Friese Nationale Bank. Een, klein, een kleine Partij. opmenging erbij. Oh. 500 miljoen, zegt de staatssecretaris. Als je het nou hebt over het opwekken van alternatieve energie. dan zijn er natuurlijk meer gelden beschikbaar. En hier zijn natuurlijk grote mogelijkheden. Zoet- en zoutwater, je komt ook tegen Getijde energie, is hier beschikbaar. Daar is meer dan dat half miljard vast voor beschikbaar. Nou okay, ja, ik, de, ik heb al gezegd uh, dat Maxime Vragen niet komt. Dit water zijn van de top. Dus in die zin deel ik de opvatting van Ten Hoeve. dat als je slim combineert, dat er vast ook meer te vinden is. En dat geldt niet alleen voor het Rijk, maar dat geldt zeker ook voor de samenwerking met Noord-Holland en Friesland. Oké, laatste wacht even. Maar ik zie Verhagen volgende week iets gaat brengen. Nou, dat weet ik niet. Verhagen iets brengen. Jawel, want heel even tussendoor. Verhagen is hier onlangs geweest, althans in Noord-Nederland. Heeft hij gezegd: CO2-opslag onder de grond gaat niet door. Begrijp ik nou dat daar misschien iets anders weer voor in de plaats gaat komen? Zoutwinning? onder de grond? Hoe kijkt u nee, daar eigenlijk tegen? Nou, kijk, kijk, waar het... Waar het op, op, ja, zoutwinning onder de grond. Friesland heeft veel, uh, heeft veel last van zoutwinning in Noordwest-Friesland. Ja. Omgeving Hallingen. Daar zit een uh, zoutwinplek en door de zoutwinning zakt de bodem. Ja. geeft veel problemen met de, met de waterbeheersing. De water, het waterschap Friesland kan daar ja. alles over zeggen. En wat, wat, wat ons betreft een optie zou kunnen zijn... is dat je kijkt naar zoutwinning in de Waddenzee. Uh, daar is ook door de Friese Staten in het verleden een uitspraak over gedaan. De Tweede Kamer heeft er een uitspraak over gedaan. En het zou goed zijn dat daar nog eens scherp naar wordt gekeken. Oké, okay, heel, heel kort daarover even. Ik ben het uh, helemaal met u Atschema eens als het gaat om de zoutwinning. Maar er dreigt wel een ander probleem. Want ik, ik weet waarop u, u, u doelt. We zijn gelukkig... Uh, ik ben blij met het besluit van Maxime Verhagen om geen CO2-opslag in Friese bodem te doen. Omdat wij daar ook als provinciebestuur altijd uh, uh, tegen zijn geweest... Maar er is een nieuwe Europese richtlijn in de maak... die zegt dat uh, elk land zijn eigen radioactief ja. afval in de bodem ja. moet opslaan. En dan dreigt Friesland weer in beeld te komen. Okay, en ik ja. zou graag een onomwonden uitspraak willen hebben van dit kabinet dat ze blijven gaan voor bovengrondse opslag ja. van radioactief afval... Oh, en dat we dat hier in de ja, maar... uh, Friese bodem ja. Oké, okay, ja. laten we niet, La, laten we, we niet al, we al te veel saaien gaan ja. wijken. Onrezaaien over de ondergrondse opslag in zoutkoppels van radioactief afval is onnodig. Het kabinet heeft in het verleden gezegd, dat gaan we niet doen. En dat zegt het kabinet op dit moment okay. ook goed. nog. goed. Okay. Daar, okay. daar laten we het bij voor wat laatste betreft. Te gaan we in. Ja, windmolens, daar willen we het nog graag met u over hebben. Want Friesland is niet alleen een provincie van water... maar natuurlijk ook van wind en dus ook van windmolens... Uh, sommige partijen willen er helemaal van af. andere willen ze clusteren. Er is ook een heleboel verzet vanuit de bevolking. Uh, meneer Konst, van de Partij van de Arbeid. Windmolens. Ja. Hoe kijkt uw partij daartegen aan? De clustering daarvan. Nou, we, we hebben op dit moment ongeveer 320 windmolens uh, in Friesland En die staan her en der verspreid. We ja. hebben een paar parkjes. U hebt ze gezien als u hier naartoe komt. Zeker. Dat, ze, ze zijn niet te missen. En wat, wat wij willen de komende jaren is dat er dat we van 320 naar 150 molens hebben. Op dat één er... plek? Nee, dat er een park oh. komt bij de afterdeck. Dat ja. is dat Op wel wel een ja. kant, daar waait het hard. Dat we ook uh, uh, in clusters zo'n 150 molens... 50 bij de Afsterdijk, 100 op het vasteland van Friesland neer gaan zetten. En eigenlijk, dat is het dan. Eigenlijk is daar binnen de provincie al een besluit over gevallen. Hè? Er is afgelopen week over gesproken in provinciale staten. we hebben een zogenaamde houtskoolschets vastgesteld. Waarin, waarin een aantal principes staan. En wat we dus willen is nieuwe molens erbij, ja. oude molens opruimen. Ja, maar de bevolking heeft daar weinig zin in, begrepen wij? Ik, het, er is. Op heel, op heel veel plekken zeggen mensen van wij hoeven die modders niet. Maar ja. er zijn ook ja, de mensen die het heel graag ja, willen. Ja, ja, ja. De, bevolking, ja. de bevolking heeft daar weinig zin in en dat is ook te begrijpen. Het karakter van Friesland wordt gekenmerkt door de wijsheid van het uitzicht. Precies. Als je hier, als je hier de horizon gaat vervuilen met deze parken in het land. Dan, dan doen we tekort aan Friesland. Okay. Dat, dat wordt dat niet is, geaccepteerd. Dat is heel duidelijk. We, gaan nemen, want we hebben nog maar twee minuten, minder zelfs nog. Uh, meneer Asma, uh, wat is eigenlijk uw visie daarop? Heel, heel kort. Uh, Moeten er van die windmolens komen... zodat je het IJsselmeer niet meer kan zien? Of, uh, oh ja. nou, dat, dat, dat is weer een andere vraag. Maar ik ben, ik, ik ben met vraag, iedereen van daad. mening... dat het vooral een verantwoordelijkheid is van gemeente en de provincie. De provincie bepaalt de brede kaders. En ik ben er zelf een groot voorstander van... dat je clustert in plaats van overal links en rechts een windmolen. The <laughs> Ik en het vind wordt dan dat, dus een clustering eerlijk, op de afsluitdijk? Gezicht, of bij de afsluitdijk? Een clustering ja, bij de afsluitdijk is wat mij betreft een prima locatie. En kies vooral ook voor uh, wind op zee. Daar zijn volop mogelijkheden voor. En ik vind ook dat je daar meer naar zou moeten ja. kijken. Maar ook naar moeten moet durven kijken. Want niet iedereen is daar even enthousiast over. Precies, maar daar zeker. zouden we het wel met z'n allen ja. over eens kunnen worden ja, natuurlijk. Maar dit is wij, wij begrijpen wel dat dit onderwerp, die windmolens, wel een verkiezingsonderwerp is. Hè? Daar kun je stemmen mee winnen, maar ook mee kwijtraken, meneer Adema. Het is een, het is een gevoelig onderwerp. ...in Friesland en terecht. Meneer uh, de Hoeve geeft duidelijk aan waarom dat zo is. Uh, in de afgelopen week hebben we in de Staten... ...die hebben wel een motie van de ChristenUnie aangenomen... ...waarin ze hebben gezegd... ...de duur waarin een vergunning wordt verstrekt... ...voor de windmolen willen we beperken... ...tot uh, het aflopen van een business case. Hè, zolang het rendabel is... ...en zolang het terugverdientijd nodig is... ...voor de windmolen... Dus we willen laten staan, maar we willen ook grip houden... op het mogelijke kunnen opruimen van windmolens... Ja. om geen windgroei op het vasteland te krijgen. En daar gaan we maar... dus ook weer een slag. Ja, maar laten we dan met z'n allen wel één ding beseffen. We zullen op termijn af moeten van onze fossiele energievoorziening. Ja. Wij ja. zullen toen moeten naar een duurzame energievoorziening. En dat, dat is toch, hoe je het ook bent of keert... windenergie, één van de belangrijkste motoren voor. Ja. Helemaal en en ik, ik dus... blijf dat gewoon benadrukken. Daar moet je, je rekening mee houden. En dat is een verantwoordelijkheid die we allemaal hebben. En voor een deel kan het via de zon. En voor een deel kan het via het bloed energie doen, maar windenergie is de komende jaren gewoon ontzettend belangrijk. En daar ja. ligt dus een taak voor de provincie om de burgers daarvan te overtuigen, neem ik aan. Meneer Konst, tot slot. Ja, hebben we hebben nog heel kort. Het gaat over duurzame energie. Het gaat over je eigen energie op willen wekken en daar zuinig mee omgaan. En daar hoort windenergie bij. Goed. De discussie zal hier waarschijnlijk nog wel even doorgaan in dit dorpshuis. Dank voor de gastvrijheid hier, want daarmee eindigt onze uitzending. troskamerbreed.nl. Daar kunt u meer lezen over ons programma. Redactie deden Roelien, Axeliesbeth Witteman, techniek Menno Zwemstra, Geert Hoering en Martin Schuurmans. Wij zijn er graag volgende week weer, dan vanuit Zuid-Holland. De grote bibliotheek in Den Haag zitten we dan. Straks eerst de NOS met het nieuws, daarna Argos, journalistiek onderzoeksprogramma. En om kwart over één tros in bedrijf. Tot volgende week. Dag. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio OVT. Tee. En de inhoud blijkt ontluisterend. Wat staat er allemaal in? Met deze week Nazi-leaks in Duitsland. Hier is Hilversum 1. E. De Boerenpartij. In de zendtijd voor politieke partijen volgt nu een uitzending van de Boerenpartij. En de lichtste tent ter wereld. De andere jaren 60 uit het bioscoopjournaal. Een praktische vinding voor als het regent is de luifelwipper. OVT. En nu maar even wachten. Morgenochtend van 10 tot 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 voor maar 2,99 per stuk, inclusief de eerste twee maanden gratis Eredivisie Alleen bij Albert Heijn. Koop hem nu en je hebt het. Dit is Radio 1.